De Russische regering ontkent alle betrokkenheid. In een grote oplichtingszaak rond nepmedewerkers van de Belastingdienst... heeft de politie een nieuwe aanhouding gedaan in Spanje. De man werd internationaal gezocht en liep tegen land lamp bij een controle. De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst heeft al tientallen mensen aangehouden... in deze oplichtingszaak, die zich vooral richt op middenstanders... De verdachten deden zich voor als belastingmedewerker en vertelden de slachtoffers dat die een belastingschuld hadden en direct moesten afrekenen. De bende heeft zeker 170 ondernemers opgelicht voor ruim 2 miljoen euro. Het weer dan nog, vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. minimumtemperatuur een graad of 2. Morgen gaat de regen in het noorden en het midden van het land over in sneeuw of natte sneeuw. Het wordt 2 graden in het noorden en 10 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Kunsthof. Diederik van Vleuten is mijn gast. Vroeger noemde hij zichzelf cabaretier. Dat zou hij nu niet meer snel zeggen. We noemen hem nu gewoon stand-up historicus en verhalenverteller. En het verhaal dat hij vertelt, dat doet hij veel in het theater. Uh, onder andere, hè, het heeft een trilogie gemaakt in het theater. Enorm succesvol. Een van die voorstellingen heet, daar werd wat groots verricht. En dat is ook de titel van het boek wat vorige week is uh, verschenen. Foto's, correspondenties, uh, alles rond zijn oom Jan. Eigenlijk die, drie generaties Diederik van Fleuten. Alsof het uh, nooit genoeg uh, kan zijn. Aan de telefoon, want dat had ik je beloofd. Uh, een oude bekende, meester geschiedenis zelf. De man die andere tijden bedacht, programma ja. maken en historicus Ad van Liemt. Ja. Goedenavond Ad. Goedenavond. Hey. Jij, uh, Ad, jij schreef het voorwoord... Hoe vind jij het boek geworden? Ja, ik was een beetje overweldigd toen ik de drukproef uh, zag. En, uh, dat komt omdat ik de voorstelling een paar keer gezien heb. En uh, daar kan je heel veel lovens over zeggen, dat doe ik ook. Maar hij was ook heel uh, spaarzaam geïllustreerd. De accent lag heel erg op het verhaal, terecht. Maar af en toe een fotootje of een plaatje. En ik was overweldigd door de enorme hoeveelheid visueel materiaal in dat boek. Ja. Het, is, het is echt een... Een, een kijkboek ook geworden. En uh, bu bovendien buitengewoon mooi uitgevoerd. Dus echt een heel, ik hoorde later hoe dat gegaan is. Dus een klein uitgeverijtje in Hoorn, dat er echt fantastisch uh, um, uh, veel werk aan heeft besteed. En uh, nou ja, dat, uh, dat doet echt recht aan een prachtig uh, product. Wat, wat verklaart nou eigenlijk volgens jou het succes van zijn vertellingen over, over deze familie? Ja, het is niet zo eenvoudig om te zeggen. Het, op de eerste plaats gaat het natuurlijk om hoe je een verhaal vertelt. En uh, Diederik heeft de afgelopen jaren bewezen... dat hij dat echt beter kan dan wie ook in Nederland. Hij kan zo ontzettend goed een verhaal vertellen. Ik heb het vorige geloof ik ook geschreven dat ik zelf merkte dat, dat ik zelf en ook de mensen om me heen... zo werden meegenomen door het verhaal... dat we eigenlijk hoopten dat het nooit meer op zou houden. Dat is mm -hmm. een beetje het gevoel dat je elkaar... er elkaar krijgt. Maar daar zitten natuurlijk ook wat technische dingen in. Hij vertelde er voor het nieuws al een paar dingen van. Uh, Eén daarvan is... Uh, Natuurlijk, dat het over gewone mensen gaat. Waardoor je een veel gemakkelijker mogelijkheid tot identificatie hebt. Vroeger gingen verhalen bijna altijd over bobo's. Over machthebbers. En koning, keizer, admiraal. Tegenwoordig zijn wij veel meer geïnteresseerd in de losgevallen die gewone mensen treffen. Omdat we ons daar makkelijker mee kunnen vereenzelvigen. En dat doet hij met deze familie natuurlijk heel erg. En er zijn er nog twee technische dingen, naar mijn idee. Ten eerste zijn, uh, zijn vermogen om. Uh, te werken met details. En ik denk dat details het geheim zijn... van een goed verhaal. Uh, en daar zie je heel erg goed in. zie je ook heel goed in het boek. En het andere, dat is ja, meer een theatrale... Uh, kunst die hij uh, beheerst. En dat is uh, het terzijde. Hij mm -hmm. kan midden in een verhaal even... even een soort vertrouwelijkheid... met het publiek uh, krijgen. En, en zeggen van ja, hoe vier je dat nou toch? Of dat zou jij dat ook... dat zou toch nooit gedurfd hebben. Dat soort dingen, hè. Uh, waardoor je... Ja, ja, ja, je zit ook tegelijkertijd met z'n allen eh, om de haart naar, eh, naar de nieuwe tussen te luisteren. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dat heb je mooi gezegd, had Maar nog, nog, nog even. Uh, hè, het is, deze vertellingen zijn een succes. Is dat nou ook omdat die generatie, de, de, de Indië-generatie, dat die nu misschien ook ophoudt met zwijgen... of ben ik, uh, ben ik dan te optimistisch? Nee. Um, kijk, het ging over Indië... en het heeft enorm veel losgemaakt... In de mensen, bij de mensen met, in, met uh, Indische roots... En, en met herinneringen daaraan. Maar ik heb ook de andere voorstellingen gezien... zowel over de Eerste Wereldoorlog ja. als over uh, Churchill. En dat waren even prachtige voorstellingen. Even goed verteld en even eh, met dezelfde ingrediënten. Alleen daar is wat minder respons op... Ja, omdat hij hier echt een bevolkingsgroep aansprak die heel lang niet was aangesproken. En ja. nooit was aangesproken. En dat heeft wel uh, echt een extra uh, effect gegeven waardoor je uiteindelijk eindigt in het acht uur journaal. Ja, ja Ad, ik geloof dat hij hier naast mij alleen maar kan zitten blozen. Klopt dat, Diederik? Ja, dit is slecht voor zijn karakter. Dit is heel slecht, slecht. voor mijn karakter. Karakterbederf, ja. daar heb je nu aan meegewerkt. We Dank moeten je wel. er echt mee ophouden. Ja, ja, ja. ja, ja. Dankjewel, Ad van Liem. Dankjewel, Ad. Jo, Dank. Dank. dag. Ik ga toch nog even door, want we hebben ook met Kester Freriks gesproken. Hij is journalist, geboren in Indonesië, schrijver van Echo's van Indië. Ja. En hij heeft ook je voorstellingen gezien, je boek gezien. Ik heb de voorstelling twee maal gezien. Wat veel losmaakt, en ik merkte overal om me heen, is de liefde waarmee hij sprake over Nederlands-Indië. Het is een zeldzaamheid gezien de hedendaagse ontwikkelingen waarin het koloniale verleden als een zwarte bladzijde wordt gezien. Veel mensen koesteren, mooie herinneringen aan Indië, en die hebben het nu moeilijk. Hun verleden wordt geassocieerd met slavernij, met Uitbuiting. Diederik heeft die mensen hun verleden teruggegeven. Nou, dat vind ik wel uh, heel erg uh, groots gezegd. Dus niet alleen je familie heb je uit die kast gehaald... en hun verleden teruggegeven, He? zegt hij. Ja, dat, is, dat, is, dat vind ik mooi gezegd. Het, het, het, het, ja, ik ben ontroerd, maar ik vind het, ik vind het wel een heel groot gezegd. Ik kan daar niet op reageren, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat zo is. Laat ik een praktische vraag stellen. Ja. Dat helpt altijd in dit soort gevallen. Ja. Uh, hoe dominant was India eigenlijk in jouw eigen jonge jaren thuis? Nou, uh, de, de, de, de verhalen. Uh, het was helemaal niet dat er iedere dag over werd gepraat. Alleen de, de, de, in, in, het, in ons huis hingen sporen van Indië. Daar hingen hing een grote schilderij. Gaat niet van... iets over een pop zeggen. Nee, ik. helemaal niet, juist niet. Nee, nee, nee. nee. En de hele dag gamelanmuziek, muziek. Zeg. Ja, ja. Ja, maar nee, we hebben nooit een rijstafel gegeten. Oh, niet waar. Nee. Nu moet ik je nee, betrappen. oké. Okay, ja, ja, ja. Oké, okay, daar gaan we. Broer Peter. Ja. Die Peter bij... van Vleuten, die vertelde ons, er hing misschien geen Witteke van Dorts weer in huis, <laughs> maar mijn oma mocht graag een woord maar lijsten tussendoor gooien. Ja, en we konden goed rijstafelen, niet bij ons thuis, maar wel bij oma. Bij oma. Er werd sowieso heel veel gesproken over geschiedenis. We zijn allemaal omgevallen en ze klopen die je. kunt ons zo bij twee voor twaalf neerzetten. Geld voor het hele gezin. Twee vingertjes in de neus winnen we dat. ja. Echt waar? <laughs> ja hoor. Geen probleem. Maar nou, dan waren ja, jullie toch ook over je Indië aan het tuurlijk Tuurlijk. Nee, maar het kwam ook langs. En er zitten ook een heleboel anekdotes die door mijn vader deze grote vertellen. Mijn moeder trouwens ook. Uh, en, en, en, die, en dat waren ook verhalen waar je enorm om moest lachen. Dus, maar, maar ook spannende verhalen. Dat vertel je aan je kinderen. Ja. Met tijgerjacht en dit en dat en het oer en daar en hingen ingelijste Java-bodes. In de tijd, de krant van Wakker Batavia, die hing bij ons in de gang. Er eh, was een vitrinekast met spulletjes, dus je liep er langs. En als je er wat over vroeg, dan kreeg je het, het, het, het, het verhaal erbij. Dus maar het, zonder het was die melancholie, die, die zo kenmerkend is... eigenlijk voor bijvoorbeeld oom Jan. He, want oom Jan, dat is ook heel duidelijk, is die censuur te zien in het boek. Du moment dat hij weer in Nederland landt... Je, zegt, uh, je zei zo straks ook tegen mij... vanaf dat moment is het nog maar een heel klein stukje in het boek. Ja. Wordt zijn leven eigenlijk zo gewoon? En dan zegt hij, er gebeurde, gebeurde in, in zeven minuten meer in uh, Indië... dan in zeven jaar in Nederland. En, en verschilde ons leven niet van dat van de doorsneden Nederlanden. Was ook zo. Hij moest onderop beginnen. Baantje hier, baantje daar. Komt uiteindelijk terecht in het onderwijs. Tot zijn pensioen en het pensioen. En op een gegeven moment gaat zijn vrouw dood. En uh, nou ja, dat heel, heel, heel, heel bot gezegd wat er gebeurt... Ja. Pas als dat achter de rug is, als de vrouw weg is, zijn kompas, zijn roer. dan komen de herinneringen terug. Ja. En ook de zoete herinneringen. En hij heeft zijn, zijn memoires ook. Het is vier delen. Hè, vier, vier grote cahiers in folioformaat, die 700 pagina's. Heeft hij ook als, als omvattende titel. omzien in weemoed. Ja. Een beetje, ja, dat ja. Is, zo, zo, zo, zo noemde je dat in die tijd. Ten... Ja. Maar het is. De, kijk, hij heeft het genoemd weemoed. Hij heeft het niet genoemd omzien in wrok. omzien in frustratie. Of, nee, in weemoed. En dat is, vind ik essentieel. Maar dat is niet de toon die bij jullie thuis uh, de boventoon voerde. De toon thuis waren de, de goede anekdotes. En, en als je erop doorvoeg, als Oom Jan op bezoek kwam, dan. Daar heb ik ook voorbeelden van. Dat waren, daar kwamen ook pijnlijke dingen naar voren. Dat, dat, dat ik, ik beschrijf dat in het boek. Oom Jan wordt 70 of 75. Ja. Ik denk als jongetje van 20. Net mijn eindexamen achter. Weet je wat, ik geef oom Jan als oud-Indisch man... Ik geef hem een leuk cadeau, een boek met oude anzichten over Indië. Dat zal hij leuk vinden. nou Ik zie hem nog naast me zitten op de bank. Hij kijkt dat boek, kijkt een paar anzichten. En opeens smijt hij dat boek op de grond. Loopt de gang op. Begint daar te huilen. Mijn vader erachteraan. Ik hoor ze snotter op de gang. Eh, een paar minuten later komt hij terug met rode ogen en een witte zakdoek in zijn hand en eh, zijn tranen. Biedt mij zijn excuses aan. Ook nog weer eens eventjes. Omdat hij zijn, een, een boek Ik op de grond had getoond. Ja. ja, en toen bleek dat hij aan zijn memoires aan het schrijven was. Mm -hmm. Doe mij maar een borreltje. Ron, zegt hij tegen mijn vader. Ik hoorde ja. hem nog zeggen: Doe mij maar een borreltje. Nou, uh, we weten dat hij in het borreltje heeft gezeten. Hè, dat, dat was niet gering. Maar dat is natuurlijk dus een hele andere verhaal dan. De tijgers in het oerwoud. En weet je nog. En, wij, en er kwam bij ons. We hadden vroeger een rondtrekkende bioscoop. met stomme films. En wij zaten als jongetjes naar een laken te kijken. en er werd iets op geprojecteerd. Dat zijn de mooie verhalen. Ja. De regenbuien over Java. Dat hij het gekletter hoort. wat eerst begint op de overdekte ruimte. voor de suikerfabriek. En dat beschrijft hij. Hij ruikt het. Dat zijn de mooie verhalen. De kampen de politionele acties, die bewaarde die voor mijn vader. Maar zoals je al zei, het gaat allemaal over afscheid. Het gaat ook veel ja. over dood, dit boek, ja, ja, ja. Het gaat ja, ja. veel over verdriet, over onverwerkte ja. verlangen. Ja, maar daar, uh, daarmee doe je ook recht aan die generatie, vind ik. Dat is een onderdeel daarvan. Dat mag je niet maar hoe dominant is en, en hoe heeft dat jou dan te pakken genomen uiteindelijk? Omdat ik het, eh, nu, nu de emotie voel. Want ik weet bijvoorbeeld dat je ook heel erg houdt van Gerard Reven. Dat is misschien een hele rare sprong. Maar die keken ook veel om in Weemoed. Nou ja, ik, ik, ik, ik, heb, ik heb Reven nu niet meer zo paraat als een paar jaar geleden. Maar er is een zin uit, een of de brieven uit naden tot u. Dan loopt hij langs een oude school, een betondorp. En dan zegt hij dat als, als iemand het vermogen had of het inzicht had gehad... kon hij uit de contouren van dit gebouw de, de, de oorlog... Met al zijn rampzaligheden. Ik praat nu hoor. Ja, maar ga, He, Weet je, dat die kon, had, had dat ja. al kunnen lezen dat die tijden eraan kwamen. En dat is Reven, dat herken ik daar heel erg in. In de kleine dingen en dat je, dat je opeens die, die rampspoed overal in ziet. Dat zit hierin. Hier en het moest erin, want anders doe ik hem geen recht. Nee. Als je moeder sterft en je vader sterft en die sterft, zijn dus, dus jeugdvriendinnetje. Ja, het is, het is een jeugd, hij had met haar willen trouwen, dat mocht niet... want hij ging naar Indië, kon niet, Deetje heet ze, Deetje. Trouwt ze met een ander? Trouwt ze met een ander en is hij nog helemaal van de kaart... want hij had toch nog ergens gehoopt... dat ze misschien over tien jaar alsnog zouden de liefde van zijn leven... en die ligt dan op de sterfbed op, op, op, op Java en hij zit mm -hmm. op Sumatra... komt een telegram van haar vader. Deetje wil haar Jan nog één keer zien voor de dood. Ja, de boot is te laat. Ja. Hoeft niet meer. Ja. ja, de boot is ook heel veel te laat... De te laat. En, en, en dat telegram uh, deed, je, deed je overleden. Ja. He, twee woorden. Deed je ja. overleden. Ja, Heet, kan je het mee doen? Het, het heeft mij verbaasd toen ik dit allemaal achter de kiezer had... en, en met uh, redacteur Jeroen Stouten aan het praten was over dit onderwerp... dat ik hoorde van hem dat jij nooit bent afgereisd naar Indonesië. Nee. Je bent gewoon nooit gegaan. Schaamrood op de kaak. Nou, ik, nee, heb, een, nou ik, ja. heb, ik heb een antwoord. Je, je mag hem zelf zo beantwoorden. Maar ik meende dat ik iets gevonden heb. Dat is namelijk de briefwisseling van uh, Plin en Bianca uit 2016. Actrice Bianca Krijgsman, dat is jouw vrouw. Zij schrijft... Toen ik mijn man leerde kennen, dacht ik... Met deze man ga ik de hele wereld over. Nou, we zijn tot de Veluwe gekomen. Verder vindt meneer het veel gedoe met drie kinderen. Mijn man reist in zijn hoofd. Van achter zijn bureau... Hij gaat bijvoorbeeld heel vaak naar Indonesië, Canada, Zuid-Afrika. En mooi dat het daar is. En lekker weer. En bijzondere cultuur. En van me dit en van me dat. Nou, voorlopig zit ik de komende zomer in een huisje in Egmond-aan-Zee. Dit is een kolom hè? Ja ik geloof gewoon alles wat je nou, schrijft. Ik, ja, nou, ik nee, wil nee, dat ook wel dat, geloven. Dat ook maar dat voor. reizen in je hoofd, dat geloof ik eigenlijk wel. Ik ben een, ik ben een armchair admiral, hè? zoals ze dat in Engeland noemen. Dus die, uh... Nou, armchair weet je wat wat is met, met Indonesië? Um, als ik er heen wil, wil ik er vier of vijf zes weken heen... dan wil ik alles... of je moet een paar keer twee weken gaan, dat kan ook allemaal. Maar goed... Dan wil ik lang gaan. Dan wil ik lang gaan en dan zit je toch met uh, kinderen. En die zijn te jong om dat nu allemaal. En dan gaat papa weer in zijn eentje. En dan kom je thuis en dan hoe was het en wat moet je vertellen. Weet je wel. Dus het is er gewoon stomweg niet van gekomen. Je kan, ook, je kan ook natuurlijk zeggen: dan ga je het morgen toch. Allemaal prima. Nou, ik uh, kan me ook voorstellen dat een reden zou zijn. Uh, dat je eigenlijk drijft op, op de kurk die Jan jou heeft gegeven, oma. Jan. Hè, en de rest van de familie, de, de verhalen. De verhalen, ja, ik bedoel... Net zo goed als ik een bepaalde schrijver, tip mijn rug om precies te zijn, de Curaçao schrijver niet een hand wilde geven. omdat ik dacht als ik die man een hand geef, ja, misschien stort dan dat hele. Is de magie weg? Is de magie weg? Ja, ik heb Gerard Reven nooit weer ontmoet. Nou ja, dus misschien Twee keer de wilde jij, nee, jij Indonesië niet ontmoeten. Nou ja, wie, wie zal het zeggen? Het is, het is, uh, ik, ik heb de kans gehad, Ik werd, ook, werd ik wel eens uitgenodigd om, om mijn programma daar te spelen. Ja, dan moet je vier dagen naar Jakarta en dan speel je het één avond ga je weer terug. Ja, dat, dat hoeft voor mij niet. Nee. Ik heb, dan, ik heb dat niet, dan wil ik, dan wil ik een maand. En het was telkens tussen dromen en daad staan, zoveel overweging in de weg. Ik had het al lang kunnen doen. Uh, goed, laat de psychiater het maar uitleggen. Het is nog steeds niet, steeds niet uh, gebeurd. Maar, nu maar, maar, maar het gekke is... Ik, ik, ik, laat In het begin van het programma liet ik een tropische regenbaar horen. En ik kreeg diezelfde avond... Ik kom thuis, ligt een e-mail van een man. En die schrijft... Uh, ik hoorde tropische regenbaar en ik was weer thuis. Kennelijk heb ik ergens weet ik hoe het daar is. Ja. Ook hoe het daar ruikt. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik er niet heen Volgens wil. Volgens mij zit die tropische regenbui zit die ook niet in dat liedje. Volgens mij, nou, ik durf je niet op te gokken. Maar ik nee, maar denk kan dat... best als ik volgende week een e-mail krijg... Wil je, wil je uit je boek komen voorlezen in... in, in, in, in uh, zit je extra deel? Nee, in, in Jakarta, dat ik dan wel op het vliegtuig stap. Ik weet het allemaal niet. Maar het is geen groot, het is geen groot ding. Het is meer, ik hoor altijd bij mensen, ben je nooit in Indië geweest? Nee, maar als je over de 80-jarige Oorlog schrijft... hoef je ook niet in de 80-jarige Oorlog geweest dus te het zijn. Het was ook geen, ver, nee, nee, geen nee. verwijt, het is verbazing. Ja, dat is het, precies het, ik of, uh, je hoort helemaal niet als verwijt. Maar het is, het is misschien verbazend, ja. We, ga, we, gaan nog, we gaan zo nog heel even over Indonesië door... maar we gaan even naar een liedje luisteren. Achter de portretten... hurkenzon verbrandde verbrande S'morgens vroeg een strootje rokend bij de Achtergalerij. Wachtend om de kans te krijgen, minstens twaalf uur of nog langer... voor een hongerloon te zweten. En daar boffen ze dan bij. Achter de portretten sluiten Inlandse families... in de desa weer een dag af, met een karig handje reist, Pratend met gedempte stemmen bij een klapper olielampje, over alles wat de ADAT en het landbestuur vereist. Een beeld van armoede en berusting... in de bijna duisternis... en van wat nooit meer weg te retoucheren is. Achter de portretten komen werelden tevoorschijn... waar je nog na zoveel jaren bij het zien door wordt geraakt... Soms met gruwelijke foto's van koloniaal misdragen. De tekeningen ook, die in de kampen zijn gemaakt. Achter de portretten krijg je wat zicht op al die levens. Uit een afgesloten tijdperk dat zich daar heeft afgespeeld. Met die keur van eigenschappen, ondernemingsgeest en hebzucht. Zendingsdrift en vreedheid voor een ogenblik in beeld. En van een gedeelde en verdeelde kijk op de geschiedenis. En van wat nooit meer weg te retoucheren is. Achter de portretten Diederik van Vleut, is mijn gast hier in Kunststof. Tekst van Jan Boerstel. Tekst van Jan Boerstel. De, Laat het niet de, onvermeld blijven. De, me, de meeste van de weemoed, natuurlijk. Hè? Ja, die heb ik dat gevraagd omdat, om, om wat, wat zie je nou op die foto's? En, ja. uh, we hebben er lang over gepraat samen en dan komt hij met zo'n tekst door. Ja. Ik wil het wel gezegd hebben. Ja, zeker. Dat begrijp ja. ik heel goed. Uh, wat betekent dit nu eigenlijk? Dat je dit voltooid hebt? Ja. Ja. Uh, yeah. Dat het, het, het, het is gezien. <laughs> het is niet onopgemerkt gebleven. Ja, ja. Maar voor hun en voor mij is het... En ja, Er is uh, iets groot verricht, ook dat nog. Nou ja, Op goed. een andere wijze, maar toch. Uh, ja, ik heb iets, iets afgesloten. Wat, wat kennelijk al tien jaar daarom vroeg. Maar dan zeggen sommige mensen... Holla die jay, opgeruimd staat netjes. Ja, ik uh. moet het nog even... even een, uh, ik moet het nog even mij toeverhouden wat er gebeurd is. Dat duurt nog wel even. Dus ja. de, toen ik dat boek in handen had, toen dacht ik ook... Uh, mijn god, dit is het. En dan zie ik die oom Jan daar in zijn, in zijn mooiste jaren. Ja, zeker zo. En dan denk jaar. ik ook de hele tijd, wat zou hij daar... in godsnaam van gedacht hebben? Want dat was een hele bescheiden, lieve... voor ons een, een tweede opa. En die heeft zijn memoires geschreven... voor de enige familie die hij nog had. In dit geval mijn vader, dat was de, de, de zoon van zijn broer. Zijn, zijn volle neef, Ron... En hij komt dat op kerstavond inleveren en had daarmee zijn leven afgesloten. Hij had nog een paar jaar te gaan. Ja, en dat, en dat, dat ligt daar dan maar in een doos. En daar moest het uit, vond ik. Mm -hmm. En dan heb ik er heel lang aan gewerkt, heel veel research gedaan. Dan tref ik de uitgeverij, laat dat nou eens ook niet onvermeld blijven... die uh, het risico aan durft om daar een heel mooi, dure uitgave van te maken... Ja. En daar alles voor doet om daar een prachtwerk van te maken. Gebonden meer honderden foto's. Nou ja, en met een vormgeving en, en, en ook een begeleiding op alle niveaus. Redactie, de hele, de hele in alle contacten. Dat, dat, dat is dus, dan denk ik, dat is het lot uit de loodrijd. Uh -huh. Ik zit te wachten tot die uitgeverij langskam. Tot dat moment er was, ik had het ook een paar jaar geleden niet kunnen schrijven. Ik moest daarvoor van het podium stappen om het te kunnen schrijven. Maar wat betekent dat dan, dat je van dat podium bent gestapt? Want je stapt er ook weer op, 2 mei gaat de voorstelling, uh, ook weer hè, naar aanleiding van het verschijnen van dit boek. Ja, daar sluit ik het echt mee af. Nu heel kort. Een groot, Toen... een groot ja. scherm, een, een glaasje water, zeg ja. je, een stoel en misschien een piano. Ja, misschien, misschien een piano, dat weet ik nog niet. Maar maar er zijn ik nog ik... geen liedjes, begrijp ik dan. Nee, misschien laat ik de hele piano ook wel weg, maar dat komt dan weer een andere keer. Maar, maar ik, ik, ik, ik wil het afsluiten ook voor mezelf en, en liefst met het publiek wat daar, die ik heb leren kennen. Dat zijn allemaal fijne mensen die wil willen dat. En ik wil het ook. 22 voorstellingen. Nog nooit vertoond. En dat presenteer ik als alles wat nog niet in het boek terecht te komen is. Nou, dat neem je ook wel met de korreltjes houdt natuurlijk. Maar ik vier het boek. Ik vier de afronding van een hele ingrijpende periode in mijn leven. Met de mensen die ik daarbij wil hebben. Ja, dus, dus die ingrijpende periode. Die familiegeschiedenis. Maar ook je eigen moment van versleten zijn op een, hè? Of, of, of, ja. of met je neus in je eigen uh, trek geduwd worden... of hoe ik het allemaal ook wil uitdrukken. En, en dan, hoe, hoe gaat het dan verder met jou? Ja, je stelt me wel wat vragen. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat ik nu ga maken hierna. is dit je grote werk? Dat zal blijken. Je broer denkt van wel. Die zegt, dit is een magnus opus. Dit boek? Ja. Ik denk het niet. Maar dat is omdat je het nu vraagt. <lacht> nou ja, jeetje, wat moet je erover zeggen? Nou, je, ik, droom, ik, je ik, moet ben toch 56, ook... Ik ja. ik heb hoop ik nog, nog een hele hoop productieve jaren voor. Maar je kan, je kan dat zo moeilijk zeggen. Maar er gebeuren nog wel meer dingen dan, dan alleen de familie. Alleen, dit was een heel belangrijk ding waar ik overheen moest. Een grote horde die ik heb genomen. Een prachtige horde, maar ik moest hem wel nemen. En, maar, als ik het nu even heel ja, plat gezegd ja, ja. Hè? Soms, soms krijgen mannen een midlife crisis, zo rond ja. de 50. Meestal kopen ze dan een leren broek en een motor. Ja. En bij jou is het. Heb je gewoon je geschiedenis geschreven. Opgeruimd ook. Ja, maar of dat dan weer uh, in de categorie leren broek, motor. Ik begrijp wat je bedoelt. Maar ja, <lacht> <lacht> ik, nee, maar ik probeer kijk, het een beetje, probeer dat wat lichter te maken. Nou, waar ik wel in geloof, is uh, dat je om de. Je maakt, je maakt een paar keer een, een rit een, een, een naar de volwassenheid door. Van je, eerste yeah. tot je, van je nulde tot je middelbare schooltijd. Die rondje af, rondje 28, 29. Dan ben je klaar voor het grote werk. Dan heb je alles gestudeerd wat studeren valt. En dan, en dan 28 jaar later. en Dan ben je 56. En dan, dan heb je dit gemaakt. Dus dan hoop ik dat er nog 28 jaar voor mij liggen. Met iets anders. Maar dat deze, dit, dit afgerond moest worden. Ik zie dat in die cyclus. Yeah. Dat je... Dat je als een mens drie levens heeft, ben ik nu aan mijn laatste laatste. Uh, nou, de, laat ik zeggen de volgende 28. Ik weet niet ja. hoe oud ik word, maar nou, en wie is 87. Wat, wie, wie weet wat daarin gebeurt. Je bent van een sterke tak, ja. ja. Maar ik denk ook, maar het, het boek longt naar je. Het theater, dat, dat, dat pas je als een uh, goedzittend pak. Maar de pen die... Ik wil wel blijven schrijven. Ik heb het altijd gewild. Ik heb ook altijd een paar goede schrijversvrienden gehad. Ik heb altijd een misschien bovenmatige... bewondering gehad voor schrijvers. Ik was een tijd lang heel erg bevriend met Guus Kuijer... de, de, de kinderboekschrijver ja. met, met een hele grote K. Wat een fenomenale schrijver is dat toch. Uh, nou mensen als Jan Siebling ken ik heel goed. Anna Enquist. Ik heb hem altijd graag omringd. Omdat, omdat ik het zo'n fijn vak vind. Terwijl mm -hmm. ik het zelf eigenlijk alleen als schrijver in het theater werk. En omdat en, het zo goed bij je past. Want je nou ja, in heb, je hoofd eigenlijk. Hè? Ja, en ik vond dit wel, ik vond het een heel emotioneel moment. Dat je denkt dat je hebt opeens een ISBN-nummer hebt. En, uh, ja, en, uh, en met het boek kwamen de eerste kaartjes voor het boekenbal. Niet dat ik daar nou aan hecht. Maar het, was wel, het is opeens raar de Bilbees een schrijvers, zeg. Wat het raar is dat. En uh, daar moet ik nog even over. Uh, nog even <laughs> nog worden. Even nee, maar omdat ik, ik vind het zo'n mooi vak. weet je. Ik heb, ja. ik heb een, een, een, een, er gaat niets boven een mooie, mooie, mooie goed geformuleerde zin. En nou, daar doe er dus eens één. Naar... Een, want er is een tegel. Ja, ik heb, ja, ik heb een tegel, want ik heb net al opgeschreven dat is het motto van dit boek. En dat is geen zin van mij, maar dat is iemand die ik zeer hoog acht. Fenomenale schrijfster. Filosofer, denkster. Is van Etty Hillesum. En zij schreef het op 15 juni, geloof ik, 1941. En het gaat helemaal over dit boek. Wij zijn maar holle vaten... waar de wereldgeschiedenis... doorheen spoelt. En dat is ook het motto, hè? Dat staat dat is ook motto voor van, in, het van het boek. Dat vond ik een fenomenale zin. Daar werd uh, wat groots verricht. Ja, Etty Helisum, die had natuurlijk... Een ander een einde. He, een ander einde. Een hele heftige... Ook oh, die leefde ook op een vulkaan, zou je Zeker kunnen zeggen. Diederik van Vleuten, hij schreef: Daar werd wat groots verricht. Dank je wel uh, dat je hier was. Fijn gesprek, dank je wel, Peter. Vond ik ook. Okay. Uh, zometeen langs de lijnen omstreken met uh, Jeroen Stomporst en Renze Klamer. Zometeen na half negen. Tot uh, morgen. En ik krijg ik ook weer. Daar ga ik over eten praten. <lacht> Dank meneer Van Vleuten, dit was aflevering 1459. Morgen, morgen om half acht, manjaar. <haha> het lekkerste programma van Radio 1. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Alleen al tijdens de 25 seconden die deze commercial duurt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 NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Miami is een nieuwe voetgangersbrug ingestort. Volgens de politie is daarbij een aantal mensen om het leven gekomen. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. Op beelden is te zien dat de brug terechtkomt op een aantal auto's. De brug was pas zaterdag geplaatst. Het aantal keren dat apotheken een bepaald geneesmiddel niet konden leveren... is het afgelopen jaar verder gestegen. Het gebeurde afgelopen jaar 732 keer, tegenover 710 keer in 2016. Dat zou komen doordat medicijnfabrikanten Nederland niet als aantrekkelijke markt zien... omdat ze hier minder winst kunnen maken dan in andere landen.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 De politie heeft opnieuw iemand aangehouden in een grote oplichtingszaak... rond nepmedewerkers van de Belastingdienst. Die vertellen de slachtoffers dat ze een belastingsschuld hebben... en direct moeten afrekenen. De bende heeft zeker 170 ondernemers opgelicht voor ruim 2 miljoen euro. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Jeroen Stomphorst en Renze Klamer. Lene, goede avond en welkom bij de Langste Lijn en Omstreken. Vanavond wordt er weer geen in de Europa League. Arsenal verdedigt thuis bijvoorbeeld een 2-0 voorsprong tegen AC Milan. En huisartsen trekken vandaag aan de bel. Maar liefst twee op de drie huisartsen vindt de werkdruk te hoog. En dat leidt tot haastwerk. En haastwerk leidt tot fouten. We horen zo van een huisarts hoe dat precies gaat. En het is een bijzondere dag voor de Nederlandse turnsport. Op de dag af 150 jaar geleden, op 15 maart 1868... werd in Amsterdam het Nederlands Gymnastiekverbod opgericht. Turncommentator Hans van Zetten, vertelt erover na 9 uur. U, weet het, u kunt er ook meekijken in de studio via de webcam op nporadio1.nl. We beginnen met dat, dat ik. Dit gebeurde anderhalve week geleden tijdens het WK Indoor in Birmingham. Visser, niet goed gestart. Die gaat, denk ik, geen medaille pakken. Of toch nog dit? Nou, nou, nou, dat kon wel eens brons zijn. Dat kon wel eens brons zijn. Dat zou toch wel geweldig zijn. Ja, het werd inderdaad brons voor Nadine Visser op de 60 meter hoorde. Een topresultaat. Maar het zit haar ook voor een lastige keuze. Focus op de horde of toch blijven meer kampen Of allebei. Want ja, daar stond Visser toch vooral onbekend om. Dat kampen. Dit zei coach Bart Berdema anderhalve week geleden. Het bevestigt in ieder geval dat ze wat te zoeken heeft op die orde. Uh, maar over die keuze gaan wij volgende week nog eens even rustig een kopje koffie drinken. En dan gaan we alle scenario's eens langs. En dan uh, maken we een keuze voor de rest van het seizoen. Ja, dat kopje koffie is inmiddels gedronken. En nu is Nadine aan de telefoon. Goedenavond. Hallo. Ja, nou zeg het maar. Wat ga je doen? De komende tijd. Ja, ik ga het aankomend seizoen uh, in ieder geval focussen op de horde. Ja. Toch keuze gemaakt voor de horde. De 110 meter, hè? of de 100 meter. 100 meter, ja. ja. ja. En, en, en hoe, ja, hoe, hoe ben je er toe gekomen? Um, nou, het is niet dat het echt zo is. Dat we het echt nog niet volledig niet wisten. En een kopje koffie hebben gedronken. Ja. En het toen pas opkwamen, natuurlijk. Um, dat gevoel is al gewoon langzamerhand een beetje ingeslopen. En. Um, ja, die bronzen medaille vorige week um, heeft wel geholpen. <laughs> ja, want voor het WK spraken je nog. Dan zei je, ja, nou ja, ik wil toch niet afscheid nemen zomaar van, uh, van de meerkamp. Hè? Ik heb daar ook nog veel in te winnen. Ja, klopt. En het um, wil ook niet zeggen dat ik nu echt afscheid neem van de meerkamp. Um, ik moet gewoon nu echt even kijken dit seizoen het gaat. En um, heel misschien zelfs aan het eind van het seizoen... als ik dan zin heb om een meerkamp te doen... zou dat ook nog een optie kunnen zijn... Ja. Maar, um, je houdt het graag toch nee, nog een beetje open? Ja, klopt. Ja. Ja, want het is ook ja, natuurlijk... en dat zou ook zomaar kunnen zijn dat, dat het heel goed bevalt... en dat, dat ik wel inderdaad mijn laatste meerkamp heb gedaan... maar ik wil dat nog niet uh, zeg maar echt vaststellen. Ja. Nee. Het lijkt me ook lastig om, om één weg echt helemaal af te sluiten. Want ja, voor hetzelfde mm -hmm. geld, dat zou misschien ook door je hoofd gaan... Ja, dat, dat, dat brons, dat ging natuurlijk fantastisch... maar dan denk je, ja, kan ik dat dan wel nog een keer of nog beter? Straks loopt dat uh, misschien een beetje dood... en dan wil je toch wel wat anders ook kunnen proberen natuurlijk. Um, ja, in principe heb ik er natuurlijk wel echt vertrouwen in dat, ja, dat het goed gaat. En dat als ik me nu echt op de horde zal focussen, um, outdoor, ja, dat het goed zal gaan. En de 100 meter is ook in principe uh, een betere afstand voor mij dan de 60 meter. Dus uh, ja, ik ben je... wel heel erg benieuwd. Maar wat ik bedoel is, als je er echt 100, of laten we zeggen 1000 procent vertrouwen zou hebben... dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, nou Meerkamp, uh, dat is gewoon definitief klaar. Ik ga helemaal voor die horde. Ja, klopt. Maar ja het, zijn wel, ja, het staat los van elkaar natuurlijk. Ik denk inderdaad dat ik op de meerkamp um, als, ja, als ik echt helemaal fit ben op alle onderdelen, um, ook nog wat te verbeteren heb. Maar ja, op dit moment voel ik me echt meer een hordenloopster en heb ik het idee dat ik meer kans heb op de horde. Ja. Het ah ja, nou ja. is toch een heel ander verhaal. Hè. De Meerkamp, je zegt het al, je hebt meerdere onderdelen. En daar zijn meerkampers... die zijn ook echt daar dol op. Nu moet je dat mm -hmm. afsluiten en dan ga je toch wat meer horen. En wat valt er dan te winnen voor je, denk je? Niet, um, niet in medailles hoor, maar wat, wat kan je, wat, wat, wat, hoe kan je daarop verbeteren? Nou, um, Meerkamp is inderdaad heel divers en heel leuk, maar um, ook wel heel belastend. Dus vooral de springonderdelen, vooral het hoogspringen. Um, ja, dat is voor mij gewoon heel belastend voor mijn onderbenen. Dus ik merk nu dat ik dat dan een tijdje niet doe... dat ik veel meer um, sprint trainingen kan doen. Dus daar ligt bij mij wel echt de winst, denk ik. Dat ik veel meer, um, meer kan doen in trainingen, meer herhalingen. en Ja, dan slijt het er beter in natuurlijk. Dus, um, ja. Ja. En hoe ga je het aanpakken qua trainer? Blijf je bij Bart Bennema? of ga je bijvoorbeeld meer met Raina Ryder doen? Nee, ik blijf zeker gewoon bij Bart trainen. Dat uh, bevalt heel goed. En uh, ja, dat, dat wil ik zeker nog gewoon uh, doorzetten. Ja. Ja. Met wie heb je deze keuze verder allemaal nog uh, overlegd? Want uh, Daphne Schippers bijvoorbeeld moest ook een beetje zo'n keuze maken... een aantal jaar geleden. Mm -hmm. Heb je die nog even gebeld? Uh, nee, ik, ik spreek af en toe wel. Maar ik heb er niet echt om advies gevraagd of zo. Ik heb wel uh, gezegd tegen de, uh, na de persconferentie van het WK... Van, uh, ik snap wel hoe het bij jou zo'n groot ding is geworden, die keuze. Want de pers die kan er al wat van. Dat is wel lastig hè? De, de, de, ja. Sorry. Nee, maar uh, maar je hebt wel naar nee, gezien ja. dat, dat als je echt duidelijk kan kiezen, dat, dat het je geen wind aan je legt. Nee, klopt. En wat dat betreft is het natuurlijk wel. is het ook weer niet te vergelijken. Want we zijn hele andere atleten en het gaat ook om een ander onderdeel. Ja, dat is waar. Maar uh, ja, bij haar heeft het goed uitgepakt. Ja. Hoe ziet je... jouw seizoen ja. er van nu uit? Um, ik ga over anderhalve week op uh, training voor drie weken naar Amerika. En um, daar misschien al een wedstrijdje doen. Dus dan uh, begint het oude seizoen alweer. En daarna hopelijk een uh, ja, leuke Diamond League wedstrijden meepakken. En uh, even kijken wat, uh, waar ik word binnengelaten. Ja. <laughs> nou, in Engelo willen ze wel graag zien sprinten, denk ik, bij de FB Guys. <laughs> Ja, ja, zeker. Daar, daar ga ik ook zeker aan de start staan. Ja, een leuke wedstrijd. En nog eventjes voor de mensen die dat niet weten. Het horde lopen versus Meerkamp. Is dat echt veel groter, een veel belangrijker onderdeel? Um, nou, weet ik niet zo goed. Um, het is best wel persoonlijk natuurlijk ook. Hmm. Maar ik merkte vorig jaar... Uh, op het WK in Londen heb ik beide onderdelen gedaan. En uh, toen werd ik eerst op de meerkamp zevende. En vervolgens op de hoorde ook zevende. En toen merkte ik wel echt het verschil qua reacties van buitenaf, vooral dat ik dacht, oh ja. Die horder, dat doet de mensen toch gewoon meer. Ja. Ja. Het meer in de spotlight. Nou, uh, uh, ja. uh, horderlooster Nadine Visser, dank je wel en heel veel succes. <laughs> ja, bedankt. In het matchcenter volgt Ragnar Niemeyer de achtste finales van de Europa League. Rachna, goedenavond. Is er al een uh, kwart finalist bekend? Ja, er is er uh, eentje bekend. Er is in Moskou, dat zie je wel vaker in Rusland, al eerder uh, afgetrapt bij... Uh... De wedstrijd tussen Locomotief, Moskou en Atletico, dat werd 5-1 maar liefst. Voor de ploeg uit Spanje moet zeggen dat de meeste doelpunten van Atletico vielen na de rust. Dat waren er vier, twee keer Fernando Torres, één keer vanaf de strafschopstip. Dus Atletico Madrid, dat meldt zich in de kwartfinales van, van dit toernooi. Er zijn wat wedstrijden bezig en ik moet zeggen, er staat aardig wat spanning op met nog een minuutje of tien... In de meeste gevallen plus wat extra tijd te spelen. Want bijvoorbeeld Sporting op bezoek bij Victoria Pielsen, Dat staat 2-0 voor de ploeg uit Tsjechië. En dat betekent over twee duels gelijk. Dat betekent dat het misschien verlengen wordt al daar. Nou Marseille op voorsprong bij Club Atletiek de Bilbao. Dat uh, verloort thuis het... Uh, Vorige duel, of uit het vorige duel al, nu thuis achter tegen de Fransen. Dus dat gaat uh, niet meer lukken voor Atletiek. Rode kaart ook voor de topscorer van de Europa League met uh, 10 goals. Voor uh, Aris Adouris, hij kreeg zijn tweede gele kaart uh, zojuist. Dan hebben we nog een uh, spannend duel tussen uh, uh, Zenit en Leipzig. De Duitsers wonnen thuis met 2-1. Het staat nu 1-1. De Russen dus nog één doelpunt nodig voor ook daar een verlenging. En Lazio tegen Kiev werd 2-2. Het eerste duel Dat staat nu 1-0 voor Lazio. Maar Kiev met een puntje. Een doelpuntje erbij. Ja, dan gaan de Russen dus door. De Oekraïners moet ik zeggen. Uh, wat dat betreft zit er nogal wat spanning op. En is alleen die wedstrijd tussen Bilbao en Marseille gespeeld. Straks zijn er nog drie affiches. En we zullen met speciale aandacht gaan kijken naar de Arsenal tegen Milan. Arsenal won in Italië. Maar goed, Milan is... Uh, toch een ploeg tegenwoordig weer om rekening mee te houden... ondanks die thuisnederlaag. En euh, nou, zo meteen om 9 uur is daar de aftrap van in Londen dus. Dank je wel, Huisartsen hebben druk en dat leidt volgens de beroepsgroep tot fouten. Uit een onderzoek van de Landelijke Huisartsenvereniging onder 1600 leden... blijkt dat maar liefst 78 procent wel eens een fout heeft gemaakt... door te hoge werkdruk. Aan de telefoon Hugo Hardeman, huisarts in het Betuwse dorp Herveld. Goedenavond. Goedenavond. Hoe zag uw dag eruit vandaag? Ik was vanmorgen om uh, kwart over zeven, twintig over zeven was ik op de praktijk. En dan uh, kijk ik even wat er in de avond en nacht is gebeurd. Ik uh, doe nog wat administratie. We uh, probeer mijn spreekuur even voor te bereiden. en Dan om half negen begint het spreekuur. Soms moet er dan ook nog wel een spoedvisite in de, van tussen acht en half negen gereden worden. Dan doe ik tot half elf, kwart voor elf, uh, doe ik spreekuur. Dan heb ik een uh, half uur praktijkoverleg. Toen ben ik om elf uur, kwart over elf, naar het verzorgingshuis gegaan. Tegenwoordig is dat uh, eigenlijk een soort functioneel verpleeghuis geworden. Daar ben ik tot, uh, tot drie uur bezig geweest om alle patiënten daar uh, te bezoeken... en dingen voor te regelen, voor zover dat nodig is. Ja. Toen ben ik vier visites oh. gaan rijden. Toen was het... Van drie tot half vijf. Toen heb ik, was ik een half uurtje te laat voor het huisartsenoverleg. Dan bespreken we dingen over het, of over, de, de, de, over het management van de praktijk. Nou, de rest was ook te laat, dus dat viel gelukkig mee. Daarna was er om vijf uur nog eens ziek kind. En ben ik om kwart over vijf nog twee visites gaan rijden. Want dat was, dat was ik dinsdag en morgen heb ik daar ook geen tijd voor. En toen was ik kwart voor zeven was ik weer thuis. Oh, dat oh, valt best mee, <laughs> toch? <laughs> Waar hebben we het daar wel over? <laughs> mijn lieve, Is al, dat een normale ja. dag? Uh, ja. Of was het vandaag extreem druk? Nou, het is, het is wel iets drukker dan anders. want We zitten nu natuurlijk in de grieptijd. Uh, ja. uh, gelukkig zijn deze week al mijn collega's weer beter. Maar ik had vorige week ook zieke collega's. En dan schuift er toch wat werkdruk door. Dus het, is wat, het was wel een drukke dag vandaag. Ja, dan hadden we ook nog een uitzending. Ik zou bijna sorry ja. moeten zeggen. Ja. Nou, dat hoeft niet hoor. Ach, gelukkig. Dan kunt u wel mooi vertellen. Ja. Want we, we, ik, ik schrik een beetje van zo'n percentage. 78 procent, dus bijna 4 op de 5. Maakt dan fout, of heeft dan zo'n fout gemaakt door die te hoge werkdruk. Ja. Uh, kunt u ons meenemen in zo'n voorbeeld? Ik weet niet of u zelf bij die 4 van de 5 hoort. Maar waar, waar, wat voor fout zou dat dan nou, bijvoorbeeld kunnen zijn? Zeggen, kijk, het, het is belangrijk om je te realiseren... dat iedereen natuurlijk zijn stinkende best doet... om dit niet te laten gebeuren. Uiteraard. En, um, maar wat je wel merkt... Uh, is, is dat je gewoon door de werkdruk soms wel risico's gaat lopen? En de, de, de, de dingen die echt hyper-urgent zijn, ja, daar gaat het niet bij mis. Kijk, als iemand uh, uh, bloed laat prikken en daar komt een, uh, uh, een HB-gehalte van 2 uit, weet je, daar gaat niet mis. Weet je, dan komt mijn assistente achter mij aanrollen, dan, dan belt het lab me op. Dan, uh, dat, dat is wel geborgd. Dus stel je dan? voor dat HB. Haar... Nee, dan gaat, dan gaat het niet mis. Hè. Dan, dan wordt dat meteen geregeld en gaan we daar actie op zetten. Maar stel ja. dat uh, zo'n hb-uitslag uh, uh, niet 2 is, maar hij is bijvoorbeeld uh, 6,9. Nou, je bent wat ouder en je hebt wat comorbiditeit, hè, wat bijkomende ziektes. Dan is zo'n waarde eigenlijk helemaal niet, of hoeft helemaal niet zo alarmerend te zijn. Dus dan zie ik dat en dan gaat dat op de stapel. Moet ik straks nog een keer naar kijken. Nou... Als dan vervolgens de waal van de dag, zoals ik dat nou, net beschreef daar overheen uh, trekt, ja, dan kan het best zijn dat zo'n bloeduitslag een, een dag blijft liggen. En als ik dan een dag later kijk en zie van ja, maar die, die 6,9 van nu was uh, drie maanden, nog een, drie maanden geleden nog een 9,6, ja, dan is dat natuurlijk een hele grote achteruitgang in korte tijd en moet daar wel wat mee. Nou, en dat zijn de momenten. Dat je merkt van, oh nou, nou je, het gaat goed, ja. maar je loopt toch even over de huis. Ja, ja, en en dat, dat is gebeurd hè, ook sinds, sinds de huisarts meer moet doen. Eh, ook kleine ingrepen ja. heeft overgenomen van het ziekenhuis. En er is toch, ik ja. geloof, het, het kwotum van het aantal patiënten per huisarts is gelijk gebleven. Wat is nou, wat is nou een oplossing om, om dit tegen te gaan? Want ja je kunt wel zeggen minder patiënten bij huisarts, maar dan hebben we ook meer huisartsen nodig. He, heeft u een idee? Ja, dan heb, heb je zeker meer huisartsen nodig. Nou ja. Ik denk dat je het wel inderdaad in die richting moet zoeken. Kijk, bij ons in de, ik heb dat laatste dus na zitten rekenen en we hebben een praktijk met 5100 patiënten ongeveer. En we hebben het zo georganiseerd dat er elke dag drie huisartsen aanwezig zijn. Dat doen we met z'n vijven. Maar als je daar een norm langs legt, dan zou dat eigenlijk tweeënhalve huisarts moeten zijn. Dus ik heb een halve huisarts te veel rondlopen en ik heb het nog ontzettend druk. En wij zijn... Herveld is een heel vriendelijk dorp. Geen grootstedelijke problematiek. Aardige mensen. werkt goed mee. Dus... Voor huisartsen die die ruimte niet hebben, is het probleem nog veel groter. Ja. Daarbij werken wij alle drie of alle vijf werken part-time. Uh, dat betekent dat je kunt smokkelen met tijd. Uh, in de dag zoals ik je net beschreef... daar zit geen tijd in om te visites in te voeren. Maar dat doe ik op de dagen dat ik niet werk. Daar zit ja. geen tijd in om brieven te schrijven. Dat doe ik op de dagen dat ik niet werk. Dus dan zit ik ook nog gewoon een andere dag dus rustig op. achter ja. toch? Dus er moeten eigenlijk alles ja, ja, ja, erbij Op die zijn manier he? merken... Z zijn er genoeg nou ja, huisartsen dat... extra? Nou, ja, dat, dat is wel een probleem. En ja. dat is, uh, bij ons in de Betuwe is dat nog wel te doen. Maar ik kan me voorstellen dat als een collega van mij uit Friesland dit verhaal hoort... die zegt van ben jij belazerd? Doe mij eens even heel gauw die half huisartsen die je daar te veel hebt rondlopen... want de nood bij mij is veel hoger. Ja. Nu is het natuurlijk... Dus op de... Op... Is, is iets wat niet zo snel van de een op de andere dag is opgelost. In ieder geval goed dat, dat er nu ja. waarschijnlijk bij een aantal mensen... een, een, een belletje gaat rinkelen van hey, hier is iets aan de hand. En dan gaan er hopelijk wat dingen ja. gebeuren. Vindt u het, als ik, want ik, ik hoor toch ook een beetje moeheid... Ja. He, als u in het begin zo uw dag omschrijft... Ja. vindt u toch wel een beetje ja. leuk om huisarts te zijn? Ja, het is het mooiste vak van de wereld. Nog steeds? Ja, absoluut. absoluut. Weet je, op het moment dat je gewoon in je spreekkamer zit... en er komen echte mensen bij je met echte problemen... Die je eigenlijk zonder slag of stoot volledig in vertrouwen nemen. Uh, dat heb ik eigenlijk vanaf het begin van mijn carrière is dat heel bijzonder om dat mee te maken. En als je dan ook gewoon met eigenlijk heel eenvoudige dingen mensen toch een stukje verder kunt brengen. Of, of kunt helpen of op het goede pad kunt zetten. Dat is echt heel mooi. Dat is echt het mooiste. En vakvormen. al die administratieve verplichtingen, want, want die heeft u nogal, hè? Dat, ja. dat, dat heb ik ook ja. gelezen. Ja. Die, die doen daar niet af. Ja, weet je wat een InnoCare-systeem is? Nee, vertel. Nee, ja, ik ook niet. <laughs> en ik had vanmorgen had ik een fysiotherapeut aan de telefoon. En die, die heeft dan toch mijn handtekening nodig... om een InnoCare-systeem voor een, voor een patiënt nodig, voor een patiënt te kunnen regelen. En dat is natuurlijk heel erg krom, want ik heb daar geen verstand van. Het is een een of ander systeem waarmee je, als je veel neurologische schade hebt... toch comfortabel in je bed kunt liggen. Geen idee hoe het werkt. En ja, daar moet mijn handtekening dan onder. Ja, ja, ja. En ja, dat voelt ontzettend... Nou, weet je, ik, ik ben er uh, in deze drukke dag uh, tien minuten mee bezig. Als ik het niet doe, dan uh, blokkeert dat de hulpverlening... Voor, voor een echt mens die die, die zorg echt nodig heeft. Weet je? En ik ben dokter de kwaadste niet, dus ik ga het, ik het wel weer te regelen. Ja. Maar het is natuurlijk toch heel krom. En uh, je kunt mij niet wijsmaken dat de zorg er beter van wordt dan ik een ja. handtekening zet voor dingen waar ik niks van weet. Geregeld, hè? dan heb ik de, de, de, de kousenspecialist aan de telefoon. Iemand ja. komt niet uit met een standaard kous. En die zit dan aan mij uit te spellen hoe het systeem heet wat ze nodig heeft. Dat Dokter, we, ik hier, dan netjes over. we moeten het hier behouden. Ons consult, de tijd voor het consult is op bij ons. Echt waar? Ja, nu moeten nou, wij weer doen. Snel. Ja, maar ja, <laughs> mijn ja, punt is eigenlijk, hoor. minder bureaucratie goed. en meer artsen, toch? Zo mag ik het opschrijven. Dat is het punt, heel goed. Hugo Hardeman, huisarts dus in de Betuwse dorp, Herveld. Dank u wel. Tot ziens. <middels> <middels> Ain't no one change a world <middels> by sticking to the rules <middels> You can't start no revolution by playing it safe. De van Jean-Guy McRoy... die volgende week donderdag trouwens zien is als Judas in The Passion. Spanning neemt toe voor motorcoureur Bo Snijder. 19-jarig Nederlander maakt dit weekend in Qatar... zijn debuut in de Moto2-klasse. De op-1-na-hoogste klasse van de motorsport. En nu een de telefoon, Bo, goedenavond. Goedenavond. Ik zeg dat wel zo, de spanning neemt toe, maar is dat zo? Ja, een beetje. Morgen gaat het, gaat het beginnen. Ja. En, en, en wat, wat verwacht je dan van dit weekend... Ah, ik hoop op een mooi weekend. Uh, de testen zijn uh, op zich goed verlopen. Uiteindelijk uh, zit ik weer op een nieuwe motor en een, een nieuwe baan. Dus het zal in het begin uh, even wennen zijn. Maar uh, ja, hopelijk uh, kunnen we snel uh, de draai vinden om, uh, om goed mee te kunnen doen. Voor, ja. voor, uh, voor een aantal punten uh, zou mooi zijn. Verhalen zijn goed, hè? De, je hebt kennelijk indruk gemaakt. Uh, Want er zijn lovende reacties. Ja, ze waren positief. En... Uh, ja, wat ik zeg, het gevoel was goed met de testen. Ja. Dus laten we hopen dat het, uh, dat het hier ook zo zal zijn. Hoe kom je in die Moto2 terecht, Bo? Want we uh, uh, kennen jou van de Moto3-klasse. Uh, daar heb je in rond gereden. Je bent nog een jonge vent, maar je hebt daar ook niet uh, uh, op een podium gereden... bijvoorbeeld vorig jaar, wel vierde een keertje. Maar, maar, maar niet echt uh, niet, niet constant in de top 10 of zo. Meestal is dat toch de opstap? Hoe is het bij jou gebeurd? Nou, omdat ik, uh, omdat ik natuurlijk vrij groot ben. Dat, ja. zien, uh, dat zien de teams ook. En uiteindelijk, Moto3 is een opstapklasse naar, uh, naar het echte werk. En Moto2 is eigenlijk ook nog steeds een opstapklappen naar de MotoGP natuurlijk. En uh, ja, de mensen zagen ook wel... Uh, ik denk, de, de teambazen zagen ook wel dat ik vrij groot was. En uh, waardoor het wat moeilijker was op een, op een kleine machine... Waardoor ze denk ik toch knap vonden dat ik nog mee kon vechten met de kleinere jongens. Aha. Dus uh, ja, ik denk wel dat dat veel indruk heeft gewekt bij, bij een aantal teams. En gelukkig zat, de, zat dit team er ook bij. Ja, en als ze het niet snapten, dan was er ook nog geloof ik Valentino Rossi... die dat even heeft laten vallen, toch? Dat, dat zo'n Moto2 beter bij jou past. Ja, ja die ook nog. Ja, dat, dat helpt natuurlijk wel. Ja, dat, dat, dat is altijd leuk om te horen. Hey, en je bent uh, dikke de 1,80, hè, geloof ik. Dat is dus, dat is dus erg ja. lang voor een motorcoureur. Uh, uh, uh, jij past beter op deze motorfiets? Ja, ik pas ik pas een stuk beter op deze motorfiets. Uh... Ja, de, wat je net zegt, ik ben, ik ben 1,84. Dus op zo'n kleine machine werd het al wat lastiger. En nu is alles wat natuurlijker. Dus, uh, dus alles zit gewoon wat fijner. En ik kan echt mijn ding doen zoals ik het uh, ook wil. Ja. Dus uh, ja, alles is een stuk fijner. Oké, nog, nog beter. Misschien wel uit de voet op de motor GP, of niet? Dat zou, dat zou misschien niet verkeerd zijn. Eerst maar eens focus op deze motor. Ja, ja. en wat legt ons leg tot dat even voor de, voor de, voor de motorleken eens even uit. Uh, waarom werkt dat veel beter uiteindelijk op een MotoGP? Wat is dan precies het verschil? Nou, het verschil is, uh, is natuurlijk het vermogen en het gewicht van de motor. En uh, doordat je veel vermogen hebt, uh, maakt het eigenlijk ook niet uit dat je, dat je wat uh, zwaarder bent. Omdat ik, omdat ik wat langer ben. Dus uh, dan maakt dat allemaal niet uit. En op een lichte fiets maakt het gewicht vaak wel het verschil. Dus, uh, en nu op de motor waar ik nu op zit, maakt het gewicht uh, niet heel veel uit. Dus uh, ja, alleen maar positief voor mij. Ja, hey, en hoeveel uh, seizoenen denk je nodig te hebben voor die overstap? Hoe ziet jouw route eruit? Naar de MotoGP? Nou, altijd ik denk lastig, even vooruit. Altijd lastig, uh, altijd lastig te zeggen, maar uh, laten we eerst maar eens uh, zeker twee, drie jaar... Uh, proberen goede resultaten neer te zetten in, in de motor 2 En uh, wie weet uh, komt ooit uh, de overstap... Ja, dat is dat uiteindelijk doel natuurlijk. Ja, en het vertrouwen in, in jou is er dus. En, en, en uh, je, die kunt, je kunt dus ook meer, heb je net uitgelegd, in die motor 2 Gaan we je op het podium zien een keertje dit seizoen? Is dat het, uh, het, het eerste doel? Ja, laten we hopen. Daar, daar doe ik alles aan. En uh, ja, wat ik zeg, laten we hopen. Alles moet kloppen natuurlijk. Soms uh, komt er een beetje geluk bij kijken. Dus uh, laten we hopen dat alles mee zit. En wie weet... We gaan het volgen, Bo. Heel veel succes in Qatar dit weekend. Eerste Grand Prix, motor 2-klasse. Bo Bensnijder, dankjewel. je gaan nou, nog even naar het matchcenter met uh, Ragnar Niemeyer. Een beetje in-between uh, matches, denk ik, hè? Ja, maar een interessant uh, aantal dingen te melden voor, uh, voor jullie wel. Want uh, het wordt verlengen bij die wedstrijd tussen Vitoria Pilsen en Sporting Lissabon. Sporting Portugal, de ploeg van Bas Dost. Dat werd 2-0 in Portugal. Dat werd vanavond in bielse Tsjechië ook 2-0. In de 92 e minuut krijgt Sporting een penalty na een overtreding op Bas Dost. Die gaat op de keeper af, wordt uit balans gebracht en hij gaat zelf achter die bal staan. Maar schiet hem werkelijk hopeloos zacht door het midden, zodat het 2-0 blijft en het verlengen wordt. Dat had Dost beter moeten doen. We zagen wel een goal van Stefan de Vrij, die voor Lazio de 2-0 maakte tegen Kiev. Lazio gaat, gaat door. We zien dat Marseille doorgaat, een tweede overwinning tegen Bilbao. Daar waren we eerder al, al uit. Atletico won eerder op de avond al met grote cijfers in Moskou van uh, Lokomotief. Moskou, dat werd 3-0 in de eerste wedstrijd en dat werd nu 1 -2 tegen 5. Wat dat betreft... Uh, ja, weten we Atletico is door. Lazio is door. Leipzig redt het tegen uh, Zenit. Dat eindigt in 1-1. Ja, de spanning zit dus uh, vanavond echt bij Pielsen tegen Sporting. En Bas Dost had die spanning er volledig uit kunnen halen. Zometeen bijvoorbeeld Arsenal-Milan nog. Allemaal te volgen hier op uh, NPO Radio 1 en langs de en Omstreken. Wat doen we nog meer? Lego hebben we zometeen. Lego. En 150 jaar natuurlijk. Tot zo.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 Nu bij Vodafone, de smartphone-actieweken. Met kortingen en vele andere voordelen. Zoals de nieuwe Samsung Galaxy S9. pre hem nu en ontvang tot 400 euro voor je oude smartphone. Ontdek het op Vodafone.nl Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl. Slash mythes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 Een Asus ROG laptop met 250 euro korting. Nu bij Alternate.nl Daten zonder Facebook-koppeling? Imaging, e dating, hoger opgeleiden. Zet uw privacy op 1. Drie generaties in Nederlands-Indië. Daar werd wat groots verricht. Van Diederik van Vleuten, nu in de boekhandel.